8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Liesbeth Spies beoogt opvolger van minister Donner. Pessimisme overheerst over kans van slagen Eurotop. En ME grijpt in bij debat in Amsterdam. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Liesbeth Spies is volgens ingewijden in Den Haag... door het CDA gevraagd om minister van Binnenlandse Zaken te worden... Ze zou dan de opvolger worden van minister Donner... die na verwachting volgende week vrijdag wordt benoemd... tot vicepresident president van de Raad van State. Spies was Tweede Kamerlid voor het CDA van 2002 tot 2010. Ze was ruim drie jaar vice-fractievoorzitter. Na het toetreden van het CDA tot het minderheidskabinet met de VVD... in oktober vorig jaar was Spies korte tijd waarnemend partijvoorzitter. Sinds april is Spies gedeputeerde in Zuid-Holland.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 Bondskanselier Merkel en president Sarkozy willen via een wijziging van het Europees verdrag begrotingsdiscipline kunnen opleggen aan de lidstaten. Lidstaten die de regels overtreden zouden dan van de Europese Commissie opdracht moeten krijgen om hun begroting op orde te brengen. Vooral lidstaten zonder de euro hebben hier moeite mee. De Britse premier Cameron heeft al met een veto gedreigd. Ook Polen voelt niet voor een verdragswijziging. Deze landen zijn tegen de vergaande overdracht van bevoegdheden die een verdragswijziging met zich mee zou brengen. Schrijfster en moslimactiviste Irshad Manji heeft aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie... nadat radicale moslims een debat in centrum de Bali in Amsterdam hadden verstoord. De reldschoppers, afkomstig uit België, uit de bedreigingen gooiden met eieren en bespuwden Manji. Twee ordeverstoorders zijn aangehouden. De schrijfster staat kritisch tegenover de islam en is voor modernisering van dat geloof... Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks was ook aanwezig... en vergezelde Manji bij het, aandoen, bij het doen van aangifte. PVV-leider Wilders liet via Twitter weten dat hij het een kwalijk incident vond. De agentschap Telecom gaat radiopiraten harder aanpakken. Nog deze maand wordt de maximale boete voor het illegaal uitzenden in de ether verhoogd... naar 45.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar de storing die de piraat met zijn uitzendingen veroorzaakt. Piraten verstoren niet alleen de legale radiouitzendingen.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 Journalisten hebben in Roemenië de gevangenis gevonden... waar de CIA jarenlang Al-Qaeda-gevangenen heeft ondervraagd. Het was een kelder van een Roemeens regeringsgebouw... in het noorden van de hoofdstad Boekarest. Dat de CIA in Roemenië een geheime gevangenis had, was bekend. De exacte locatie nog niet. De Roemeense regering ontkent dat er een CIA-gevangenis in Roemenië was... maar de ontdekking van de kelder maakt dat nog ongeloofwaardiger. Tussen 2003 en 2006 werden hier tal van Al-Qaeda-verdachten ondervraagd en gemarteld... onder wie Khalid Sheikh Mohammed, het brein achter de 9-11-aanslagen in Amerika. Na ondervraging in Roemenië werden de gevangenen naar Guantanamo Bay op Cuba gebracht. In Honolulu hebben zo'n 5000 mensen de aanval op Pearl Harbor herdacht. Onder aanwezigen waren 120 overlevenden van het drama.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 De Engelsen waren vorig jaar nog finalist in de Champions League. In de finale pool van de Champions Trophy heeft het Nederlands hockeyelftal met 4-2 verloren van Australië. In Auckland scoorden Bakker en Verha de Nederlandse doelpunten. In de pool heeft Oranje na twee wedstrijden één punt en staat het derde. De nummers 1 en 2 spelen zondag de finale van de Champions Trophy. Het weer is droog, vooral in het oosten, nog wat zon. Vanuit het westen raakt het bewolkt en dan volgt er regen. Vanmiddag trekt de fors aan. In de kustgebieden wordt de wind weer stormachtig. Met in het noordwesten mogelijk storm. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. ANWB-verkeersinformatie. Een normale ochtendspits, 150 kilometer. De bijzonderheden zijn op de A8, Zaandam-Amsterdam... bij knopen Zaandam 2 kilometer. Er staat een auto met pech bij Zaandam op de rechte rijstrook. En er staat een lange file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Lisbeth Spies zou dus de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken moeten worden. Maar dan moet Donner wel tot vice-president van de Raad van State worden benoemd. Maar Geert Boer vertelt zo wat er al is geregeld. En we kijken natuurlijk vooruit naar die belangrijke eurotop van vandaag en morgen. Bondskanselier Merkel zal daar pleiten voor strengere begrotingsregels... en nog strengere sancties. Regelen moeten ingehalten worden. Ihre eenheid moet gecontroleerd worden. Ihre niet moet consequenten hebben. Ondertussen lopen de meningsverschillen over meer macht aan Brussel hoog op. Zo is dat. België en Nederland bijvoorbeeld moeten zich samen met andere landen verzetten. tegen de plannen van Duitsland en Frankrijk voor Europa. Dat vindt de voormalig premier van België, Guy Verhofstadt. Tegenwoordig is hij leider van de liberale partijen in het Europarlement. bonds Merkel en president Sarkozy maakten afgelopen maandag afspraken over de oplossing van de eurocrisis. Wij gaan praten met Guy Verhofstadt. Meneer van Verhofstadt, goedemorgen. U heeft het over een dictaat van Frankrijk en Duitsland. Wat is uw bezwaar tegen hun plannen? Mijn bezwaar is dat ze de crisis niet zullen oplossen. Het zijn opnieuw uh, halve maatregelen uh, die de, de crisis niet zullen beëindigen. En dat is nu al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 Einde kan worden gesteld aan de instabiliteit van de euro. Nou, Duitsland en Frankrijk willen dan landen die zich niet goed aan de begrotingsregels houden strenger gaan straffen. Is dat dan geen goed plan? Dat uh, is al uh, overeengekomen. Uh, onder meer het parlement heeft dat uh, geëist, het Europees parlement. En het enige wat het, uh, Frankrijk en het Duitsland nu willen doen is dat in het verdrag uh, inschrijven. Dat vind ik niet slecht, dat is een, een stap in de goede richting. Maar doen dat daarmee de uh, eurocrisis achter de rug is, dat is uh, de foute indruk die men wekt. Het is niet met gewoon discipline in te schrijven in het verdrag dat daardoor er een economische en fiscale unie ontstaat die de euro kan ondersteunen. Er uh, is misschien een staat mogelijk zonder uh, munt, maar een munt zonder een staat, zonder daarachter één politieke autoriteit uh, die die munt uh, onderbouwt, uh, is onmogelijk. En daar moeten we zo snel mogelijk aan doen en dat hebben uh, Sarkozy en Merkel nog niet beslist. Goed, nou, u roept op tot een tegenoffensief van onder meer België en Nederland. Wat zouden deze landen moeten bepleiten volgens u? Ik denk dat die landen moeten bepleiten dat er zo snel mogelijk uh, bijkomende bevoegdheden worden gegeven aan de Europese Commissie. Dat de uh, Commissie een echte economische regering kan vormen van de eurozone. Uh, die uh, overtreders onmiddellijk kan bestraffen. Maar niet alleen overtreders van de uh, regels van de openbare financiën. Die ook uh, economische hervormingen oplegt uh, aan uh, alle lidstaten uh, van de eurozone. Maar uh, meer bevoegdheden, zegt u, het overdragen dus van bevoegdheden naar Brussel. Daar heeft de oppositie in Nederland grote moeite mee, Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. En die is noodzakelijk hier voor de meerderheid. Dat kun je toch niet even regelen op een top in Brussel? Ja, maar kijk, men moet uh, weten wat men wil. Als men niet bereid is van bijkomende bevoegdheden over te dragen... zodoende dat uh, de euro uh, werkelijk een economische en fiscale unie uh, achter zich uh, krijgt... Uh, dan uh, zou dit het einde van de euro kunnen betekenen. En dat uh, gaat in, denk ik, tegen het nationaal belang van Nederland. Nederland, België en vele andere landen van de euro... hebben juist goede economische resultaten nu geboekt dankzij die euro. Het verlies van de euro is volgens mij nog veel erger... dan het overdragen van een beetje soevereiniteit naar Brussel. Ja, maar meneer Volkstaat, het zou ook kunnen dat u op deze manier nog meer verdeeldheid zaait. Hè? De financiële markten luisteren ook mee. Op deze manier is er alleen nog maar meer geruzie. Ik denk dat de markten voornamelijk uh, wensen dat er een, een ernstige stap wordt gezet uh, in een economische en fiscale unie. Uh, ook in een obligatie, maar het was heel duidelijk. U weet standers en poer hebben een, een waarschuwing uh, de wereld ingestuurd. Uh, dat ze de rating ook van.. Uh, uh, landen met een triple A uh, dat die uh, rating in gevaar uh, uh, komt. En de reden die ze daarvoor aanhalen... is het feit dat de Europese leiders niet uh, resoluut een stap zetten... naar een economische, fiscale en politieke unie. Ik denk dat de boodschap duidelijk is. Dus u pleit voor meer macht voor Europa... en minder macht voor de afzonderlijke lidstaten? Well, kijk, uh, als we willen een uh, euro hebben, een ingemaakte munt... en ik denk dat we er alles moeten aan doen... Om die munten te behouden, dan moet je er ook uh, de gevolgen uh, van en de plichten uh, van uh, dragen. En dat is namelijk dat je één ingemaakt economisch en fiscaal beleid in Europa... nodig. Meneer Van Hoofdstad, hartelijk dank voor uw uitleg en een morgen. En ga gauw door naar Mark Robin Visser. Want Mark Robin, waar politiek en economie samenkomen, ontstaat verwarring. Heb jij er ook last van? Zegt u dat wel? Ik heb daar ontzettend last van, uh, Lara. En ik niet alleen... Ik ben inmiddels beland op de Haagse Hogeschool. Ik ben hier vanmorgen met uh, docent Economie Henry ten Kamp uh, naartoe gegaan. Al vroeg in de collegebanken. En inmiddels zijn uh, in die collegebanken aangeschoven Mandy, Sophie en John. Alle drie. Accountancy, studenten, vierdejaars. We hebben geluisterd, Mandy, naar uh, meneer Verhofstadt. Kan jij het helemaal goed volgen? Uh, nee, het is, nee? Dus er zijn veel onduidelijkheden. En ik denk dat voor heel veel mensen het niet te volgen is. Hey. John, jij zei vanmorgen ook al tegen mij... zo gauw economie en politiek zich met elkaar beginnen te mixen... dan wordt het heel erg ingewikkeld. Uh, ja, dat klopt wel. Dat, uh, je ziet uh, dat vooral Europese landen eigenlijk heel veel aan hun eigen belang blijven denken. Uh, en ja, als je samenwerkt binnen een Europese Unie en zeker met een gezamenlijke munt... Uh, is het eigenlijk juist belangrijk om aan het gezamenlijk belang te denken. En, ja. Ja, als die politiek uh, zich zo blijft uh, op hun eigen landen uh, blijft richten, uh, blijft dat, wordt dat gewoon heel moeilijk. En uh, ja. zie je dat het ook gewoon heel moeilijk te volgen blijft. Ja, zeg uh, Mandy, ik hoor zeggen van uh, het voortbestaan van de euro staat op het spel. Kan jij mij uitleggen hoe dat, uh, hoe dat zit? Nou ja, het voor mij is het zelf ook enigszins onduidelijk. Ik vind het een uh, moeilijke kwestie. En uh, zeker ook met uh, het faillissement van uh, Griekenland of bijna faillissement. Uh, het is heel onduidelijk allemaal. Ja. Praten jullie er met elkaar over als accountancy-studenten? Uh, ja, af en toe gaat het er wel over. En ook in de les wordt er ook wel over ja? gesproken. Wat iedereen... Hoe wordt er dan over gesproken? Vertel eens. Uh, ja, vaak kaart de leraar een probleem aan en dan wordt er over gepraat. Ja. Hoe volg jij het nieuws, John? Uh, ja, de NOS in uh, ochtends. Uh, ah, heel goed. Uh, uiteraard. Uh, uh, via de televisie in ochtends om zeven uur. Uh, uiteraard altijd. Uh, tussendoor op teletext En uh, verder lees ik s'avonds uh, de krant nog. Uh, ja. Nou weten we dat er vanavond uh, wederom een belangrijke top hè, in Brussel uh, begint. Zit jij nou vanavond ook aan de buis gekluisterd? <laughs> nou, aan de buis gekluisterd is een groot woord. Maar ik zou het wel graag willen horen. Of in ja. ieder geval de samenvatting daarvan. Want er wordt ook een hoop... Eromheen gekletst en alles, dus dat uh, ja. vind ik wel uh, een beetje te veel van het goede, maar ik wil wel de uitslag horen. Ja, we willen wel de uitslag horen, maar niet te veel eromheen kletsen, meneer ten Kamp. Nou, ik ben blij dat ik niet de enige ben die het niet altijd even, even goed kan volgen. Veel te doen voor een docent economie ook in deze tijden. Ja, dat denk ik absoluut. Het uh, blijft een interessant onderwerp uh, wat de mensen bezighoudt. Uh, ja, en iets wat de komende jaren nog zeker zal blijven spelen. Wij praten hier uh, gezellig verder in de Haagse Hogeschool. We zijn nog lang niet uitgepraat. Uh, tot straks, zou ik zeggen. Piraterij moet harder worden aangepakt. Radiopiraten ook. Dus piraterij in de ether. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Kees Kwaks. Er staat 175 kilometer file, normaal voor een donderdagochtend. En de bijzonderheden zijn terug te vinden op de A16, Breda richting Rotterdam. 15 kilometer file nu vanaf gelopen Zonzeel tot aan de Drecht tunnel. Er ligt glas op de weg, twee rijstrokken zijn dicht. Het verkeer naar Rotterdam kan vanaf gelopen Zonzeel beter omrijden via de A59, de A27 en de A15. Op de A76 Geleen richting Heerlen is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. In de file tussen Geleen en Knooppunt in Den Essen, 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over acht is het. Lisbeth Spies is door het CDA gevraagd... om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Als opvolger van Piet Hein Donner... die binnenkort waarschijnlijk wordt benoemd... tot vicepresident van de Raad van State. We praten erover met politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, ik ken Lisbeth Spies eigenlijk vooral van de Tweede Kamer. Um, wie is zij? Ja, daar is zij uh, lang Kamerlid geweest. Een jaar of acht vanaf 2002. Maar ze loopt al veel langer mee binnen het CDA. Uh, maar je merkte al toen ze Kamerlid was... was ze niet een gewoon Kamerlid. Ze zat al meteen in het fractiebestuur. En op een gegeven moment werd ze ook vice-fractievoorzitter... naast Pieter van Geel, die toen uh, fractievoorzitter was van CDA. Um... En vorig jaar gaf ze aan uh, te willen stoppen hè, met dat Kamerwerk. En toen is ze lijsttrekker geworden voor het CDA Zuid-Holland... bij de statenverkiezingen, de provinciale statenverkiezingen. En, ja, en nu is ze dan gedeputeerde in Zuid-Holland. Maar we kennen haar misschien ook nog een beetje van de tijd... dat ze partijvoorzitter is geweest van het CDA. Dat is ook eventjes geweest net nadat we vorig jaar uh, het huidige kabinet kregen. Want toen werd Henk Bleker staatssecretaris van Landbouw. En toen werd Lisbeth Spies waarnemend partijvoorzitter... in de plek van Henk Bleker. Nou, en onder haar leiding hebben toen ook de CDA... Ja, voorzittersverkiezingen plaatsgevonden. En sinds uh, maart, april heeft het CDA dus Rutte Petoom als nieuwe voorzitter. En toen kon Liesbeth Spies zich helemaal gaan wijden aan haar nieuwe baan. Dat is dus nu gedeputeerde van Zuid-Holland. Ja, en daarmee zei ze de landelijke politiek natuurlijk even vaarwel. Waarom is zij dan toch de favoriete kandidaat voor het CDA? Nou, ze was een heel gewaardeerd Kamerlid, eh, deskundig. Uh, ze was ook altijd heel ontspannen op het moment dat ze de debatten voerde. En ze is heel loyaal aan haar partij. En ze heeft ook uh, ja, veel bestuurlijke ervaring en Dat zijn natuurlijk allemaal goede eigenschappen he, voor een eventueel ministerschap. En als Kamerlid heeft ze zich ook met van alles bezighouden... met bestuurlijke vernieuwing. Nou ja, dat is natuurlijk ook een onderdeel van binnenlandse zaken. Maar ook sociale zaken, milieus, is heel breed eigenlijk. En eh, als je kijkt nu in Zuid-Holland, heeft ze de economische portefeuille. Daar valt ook weer de woningmarkt onder. Dat is ook weer een deel van binnenlandse zaken. Dus ja, dat allemaal bij elkaar, he. Ervaring, kennis en ook het meehelpen, moeilijke klussen binnen het CDA goed op te lossen. Nou ja, dat maakt haar in ieder geval bij de top van het CDA... een gewenste kandidaat voor het ministerschap. Oké, okay, maar ja, Geet, ik durf het bijna niet te vragen. Maar het is dus zeker dat donder het wordt. <laughs> dat donder het wordt. Nou ja, daar gaan we eigenlijk allemaal vanuit. De verwachting is dat volgende week, uh, vrijdag... de benoeming rond zal zijn in het uh, kabinet. Kijk, morgen is uh, Rutte en niet de premier. Die zit uh, in Brussel. En dat uh, is toch een aankondiging die... Uh, de premier zelf zal willen doen. En dat betekent dus dat het morgen niet op de agenda zal staan... maar volgende week eh, vrijdag. Ja. Dan nog even de hamvraag. Wil Spies wel? <laughs> ja, dat is eigenlijk wel een belangrijke vraag. Want <laughs> ja, dat is nog niet uh, duidelijk. Duidelijk is vooral dat het CDA haar graag wil op die plek. Hè? Uh, maar wat Lisbeth Spies wil, dat weten we niet. Ze is nog maar kort gedeputeerde. En ze heeft vorig jaar heel bewuste keus gemaakt om weg te gaan uit Den Haag. Ze wilde heel graag besturen. Dat was ook wel een van haar uh, uh, ideeën om dus weg te gaan uit Den Haag. Maar goed, daarvoor is een ministerschap natuurlijk ook een uitgelezen plek... Hè, om te willen besturen. Uh, wat we weten is dat, ze, uh, dat het top haar wil en dat het er nu van afhangt of zij zelf ja gaat zeggen. Of dat ze toch liever in Zuid-Holland blijft. Goed, nog enige onduidelijkheid hier omtrent. Margreet Boer, hartelijk dank dat je enig licht wilde scheppen. Over licht gesproken. Gaat u vandaag toevallig kerstverlichting kopen? Of heeft u ze al in de boom hangen? Let dan even goed op en blijf luisteren. Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... heeft ook dit jaar in de handel onveilige kerstlichtjes gevonden. Van de gecontroleerde verlichting bleek 17 ronduit gevaarlijk... Verslaggever Jeroen Schutijzer ging mee met een controleur... naar een tuincentrum in Breda. In een tuincentrum klinkt dat leuk, maar word je er thuis niet gestoord van. Dit is de afdeling kerstverlichting. René van der Zonde. We gaan kijken of de staatskerstverlichting voldoen... aan de eisen voor elektrische veiligheid. Dat we niet gelijk onder... 230 stroom staan? Uh, ja, dat je geen onderspanningstaande delen aanraakt, zoals wij dat noemen. En uh, dat ze ook brandveilig zijn, hè? dus geen brand veroorzaken als ze in een kerstboom hangen. Hoeveel branden ontstaan er eigenlijk door uh, slechte kerstverlichting? We hebben toch ieder jaar toch wel een aantal meldingen over uh, mogelijke oorzaak... dat er uh, brand kan zijn veroorzaakt door de verlichting zelf. Dat is niet leuk, hè? Tijdens de feest daar. Nou, u zet de bril op. Nou, dit is een set uh, kerstverlichting voor binnen en buiten. Uh, dan gaan we even kijken hoe die in elkaar zit... Nou, Dit is LED-verlichting. Het voordeel van deze verlichting is dat die compleet gesield is. Deze lampjes zijn dus ook niet vervangbaar. In productie worden die zo afgemonteerd. En in principe kan hier ook bijna niets fout mee. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Is LED-verlichting überhaupt veiliger? Uh, over het algemeen wel. Het grootste gevaar bij kerstverlichting zit meestal in het vervangen van defecte lampjes. Daar kunnen de problemen ontstaan. Daar kunnen contactjes losraken. Men kan lampjes gebruiken met een te lang uh, uh, draadje eraan. Oh, oh, oh. Waardoor die eigenlijk een beetje boven de lamphouder uitsteekt. Waardoor je een aanraking kunt komen met staande delen. Komt u veel rommel tegen? Wij zoeken de fouten, ja. Uh, wij, wij hebben niets aan om allerlei monsters binnen te halen waarvan we van tevoren weten dat ze goed zijn. Nee, wij zoeken echt... In, ...in de handel naar de foute exemplaren. En u controleert van de haven tot in de winkel? Ja, in Rotterdam komt het aan. Daar begint eigenlijk de eerste check. Uh, daar gaan uh, collega's van ons naartoe. En uh, die nemen monsters uit uh, de containers. Uh, die worden onderzocht op ons laboratorium. En als ze fout zijn, dan komt gewoon die lading niet uh, de Europese gemeenschap binnen. Wat bent u nou de afgelopen jaren tegengekomen dat u denkt van... ...jonge, jongen dat ze dat maken in China onverantwoord? Nou, dat, is, dat is al enkele jaren geleden. Toen hadden we uh, toch, toch wel een, een tweetal zes. Als je daar echt het lampje ging wisselen, dan had je de contacten in je hand. En dan, dan raakte je dus gewoon 230 volt aan. Verbetert het wel? Ja, we zien tegenwoordig heel veel verlichting, kerstverlichting op trafo. Dat is een totale kersttrafo die je in, in het contact doorstopt. En vanaf dat moment heb je nog maar 12 of 24 volt. En dit jaar helemaal nieuw is de ledverlichting op batterij. Oh, oh, oh zou je op de markt uh, meer dubieuze spullen kunnen vinden? Nou, ook die markthandelaar, die, die moet dat eigenlijk eens kopen. Die gaat dat niet in China halen. Dus die kopen het over het algemeen toch bij, uh, bij ons bekende Nederlandse uh, leveranciers. Het gaat om een uh, nou, kleine 10, 12 uh, grote bedrijven die nog de kerstlichting in China halen. En ja, die kennen ons, maar wij kennen hen ook. We hebben tot nu toe drie dozen opengemaakt. Niks aan de hand. Zullen we er nog eentje doen? Ja hoor. Het is toch altijd een beetje jammer als we niks kunnen vinden. Zullen we de krachtopnemer erbij halen? Oh, de krachtopnemer, ja. En wat we doen is op deze draden duwen. En dan moet je naar 30 newton. Nou, u ziet, ik zit al op 48, 49 newton, 50 zelfs. En dan gebeurt helemaal niets met de draden. Dat betekent dat zo'n set geen aanleiding voor ons is om verder onderzoek te gaan doen. U gaat toch niet bedrijven een week van tevoren bellen, hè? Zegt volgende week donderdag kom ik controleren. Nee, geen denken aan. Dat, dat zou ook niet uh, logisch zijn, want dan zou men allerlei spullen weg kunnen zetten. Tot slot, heeft u nog tips? Nou, heel belangrijk. Op de verpakking van iedere kerstverdeling staat dat je de stekker eruit moet trekken voordat je een lampje gaat vervangen. Doe dat ook. Dat is, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Een bijdrage van onze verslaggever Jeroen Schutijzer. En hij heeft uh, voor uw service ook alle informatie op onze website gezet, nos.nl. Bijna vijf en half negen. Tegenstander van president Obama volgend jaar bij de presidentsverkiezingen... zal of Mitt Romney of Newt Gingrich worden. Eindelijk is nu duidelijk tussen welke twee republikeinen... de eindstrijd om de presidentskandidatuur zal gaan. Tenminste, zoals het er nu uitziet. Romney, een voormalig gouverneur, en Gingrich, een ex-Kamervoorzitter... hebben samen al een hele reeks concurrenten achter zich gelaten. Zoals bijvoorbeeld de Afro-Amerikaanse Afro kandidaat Herman Cain...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 Radio 1, het NOS-journaal. Lisbeth Spies beoogt opvolger van Donner en geheime CIA-gevangenis in Roemenië gevonden. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Doral Megens. Gedeputeerde van Zuid-Holland Lisbeth Spies is volgens ingewijden in Den Haag... door het CDA gevraagd om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Dan zou ze opvolger zijn van minister Donner... die na verwachting volgende week vrijdag wordt benoemd tot vicepresident van de Raad van State. Spies zat van 2002 tot 2010 in de Kamer. En ook was ze na de verkiezingen vorig jaar partijvoorzitter... zegt politiek redacteur Margreet Boer. Toen werd Henk Bleker staatssecretaris van Landbouw... en toen werd Lisbeth Spies waarnemend partijvoorzitter... in de plek van Henk Bleker. En sinds uh, maart, april heeft het CDA dus Rutte Peto... als nieuwe voorzitter. En toen kon Lisbeth Spies zich helemaal gaan wijden aan haar nieuwe baan. Dat is dus nu gedeputeerde van Zuid-Holland. In Roemenië hebben journalisten een gevangenis gevonden... waar de CIA jarenlang Al-Qaeda-gevangenen heeft ondervraagd. Het is een kelder van een regeringsgebouw... in het noorden van de hoofdstad Boekarest. Het was bekend dat de CIA in Roemenië een geheime gevangenis had. Maar waar die stond, dat was niet bekend. De Roemeense regering ontkent dat de CIA een gevangenis heeft gehad. Duitse en Franse regeringsfunctionarissen denken niet... dat er een akkoord wordt bereikt op de EU-top van vanavond en morgen. Er zijn nog te veel meningsverschillen. Duitsland en Frankrijk willen onder meer de stemverhouding in de EU veranderen. Maar lang niet alle lidstaten zijn daarvoor. Europese landen praten over het bestrijden van de eurocrisis... maar ook de toekomst is een belangrijk gespreksonderwerp, zegt minister De Jager. Het is niet zo dat op één topje even een crisis...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 De Voedsel- en Warenautoriteit controleert alle kerstverlichting... die in Nederland wordt verkocht. Schrijfster en moslimactiviste Irshad Manji heeft aangifte gedaan... bij de Amsterdamse politie nadat radicale moslims... een debat in centrum de Bali in Amsterdam hadden verstoord. De relschoppers, afkomstig uit België, uit de bedreigingen... gooiden met eieren en bespuwden Manji. Twee ordeverstoorders zijn aangehouden. In Thailand is een Amerikaan veroordeeld tot een gevangenisstraf... voor het beledigen van koning Boemibol... De man die in Thailand is geboren, had een verboden biografie van Boemibol vertaald in het Thais en vervolgens die biografie op internet gezet. De Amerikaan werd eerst nog veroordeeld tot vijf jaar cel. Maar Nu hij schuld heeft bekend, is zijn straf omgezet. In 2,5 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse consul vindt dat hij erg streng is gestraft. We consider the sentence severe because it gets, he's being sentenced for his um, right to freedom of expression. Which, as we said, is an internationally recognized norm of human rights. Het is drie minuten over half negen, dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In de ochtend is in het oosten ruimte voor de zon. In het westen raakt het snel bewolkt. Er staat een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag is het overal bewolkt. In het westen valt wat regen, later ook in het noorden van het land. Alleen in het zuidoosten blijft het vanmiddag overwegend droog. De wind trekt in het binnenland aan naar vrij krachtig tot krachtig. In de kustprovincies is de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8.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 ANW-verkeersinformatie. 220 kilometer file. Een aantal bijzonderheden. Dat lijstje heeft zich de afgelopen half uur toch behoorlijk uitgebreid. Op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag tussen Blijswijk en Voorburg 12 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding onderaan de A12 bij de afrit Voorburg. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft 5 kilometer. De linker is dicht. Er staat een auto met pech. Een lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. 17 kilometer vanaf knooppunt Zonzeel tot aan de Drecht tunnel. Er ligt een lading glas op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer naar Rotterdam kan vanaf knooppunt Zonzeel beter omrijden. Dat kan via de A59, de A27 en de A15. Op de A76 vanaf de Belgische grens naar Heerlen staat 11 kilometer. Dat staat vanaf knooppunt Kerensheide tot knooppunt Den Essen. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio in journaal. Ajax is gisteravond uitgeschakeld in de Champions League. Er werd thuis met 0-3 verloren van Real Madrid... met twee onterecht afgekeurde goals voor de ajax -side. En Olympique Lyon, de grootste concurrent... won met 7-1 van Dynamo Zagreb. En op doelsaldo gaan de Fransen nu door naar de winterstop... in de Champions League. Ajax rekende er van tevoren op dat doorgaan in de Champions League... zeker tot de mogelijkheden behoorde.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 Ik denk dat het dan een gelijk spel had geweest. Maar ja, nu sta je met 2 en je moet gaan forceren. Ja, dan krijg je ruimte, ja, dan is zo'n 3-0 oké, dat weet je dat het kan gebeuren. Na de nasmaak over datgene wat er in de zaak is gebeurd? Ja, dat denk ik wel. Als je uh, als, uh, op dit niveau 7-1 verliest, uh, ja, dat komt bijna nooit voor. Dus, uh, ja, dat heeft ons niet geholpen. Uh, we wilden overwinteren, uh, dat is in ieder geval natuurlijk gebeurd, maar je bent zo dichtbij en het is zo'n frange uh, smaak van de boer en check van Gelder sprak met hem. 10 minuten over half 9. Piraterij dan in Nederland. Dat klinkt eh, vandaag de dag ongeveer zo in Nederland. Hand in hand, een band, met al de piraten. Van ons zo, luisteraars dan gaan wij gezellig verder met de volgende bal. En dat is het balletje nummer 0 Nico <laughs> 39. Ze draaien voor jong en oud, de vrije piraten. Ze worden straks gedraaid door Rob van Heller tussen 6 en 8. Leuk dat we er weer zijn. Ik hoop dat we dit ook weer op jullie kunnen rekenen. Je luistert naar. ...een erg zucht van weg geweest. Gelukkig zijn we er dan weer. Op het werk verricht door de technicus en zo. Aan de testjubies kunnen ook weer op jullie rekenen. Radio Jules. Dit is Radio Jules op 97.6 MHz. Niet aan de wekker radio draaien. U luistert nog steeds naar het NOS Radio 1-journaal. De zendpiraat, u hoorde daar net wat voorbeelden van, wordt harder aangepakt. De agentschap Telecom gaat binnenkort fors hogere boetes uitschrijven. En daar blijft het ook niet bij. Ook de eigenaar van de grond waar de zendmast op staat... kan straks worden aangepast. Gaan we over praten uh, met Willy Oosterhuis... organisator van het Mega Piratenfestijn. Dat is een jaarlijks festival voor tienduizenden liefhebbers... van de piratenmuziek. Het vindt plaats in het Gelderdoom. Meneer Oosterhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de boetes voor de piraterij kunnen flink oplopen naar maximaal 45.000 euro. Uh, hoe is het eigenlijk met de boetes nu, weet u dat? Ja, dat is ongeveer de helft, zeg maar. Hè. Het is uh, altijd al steeds erger geworden. Vroeger, uh, we hebben het over vijf, zes, zeven jaar geleden, werd uh, alleen de, de piraat zelf aangepakt. We gaan steeds verder en nu inderdaad ook al de eigenaren met hoge boetes van gronden. Ja. Ja, en denkt u dat die hoge boetes, verhoogde boetes... Um, uiteindelijk piraten ertoe zal beslissen definitief te stoppen? Oh, ze schrikken natuurlijk wel even. Maar geheimen zijn er van alle tijden natuurlijk. Uh, zijn er altijd geweest en zullen er ook wel blijven. Want het ag agentschap Telekom, ja, het gaat altijd met, uh, met, met, met een korte inzet. Korte, felle inzet. Het is altijd zo geweest. Nu het, moet echt gebeuren... En over jaren, ja, dan slaven ze weer en dan uh, komen de piraten vanzelf weer uh, bovengrond. Wat drijft de zendpiraten, de etapiraten? De liefde voor de muziek. De liefde voor uh, het, het volks-Nederlandstalige uh, lied. Uh, dat horen ze elders niet. Uh, ook niet bij de regionale zenders, ook niet bij de landelijke zenders. En, uh, en ja, dat willen ze laten horen. Johnny Hoes is daar groot mee geworden, met die muziek. Ja, maar het mag niet, hè, want het zorgt voor problemen in de eten. Zeggen ze. Oh, dat is niet zo? Al oh, hier en daar zal dat best. Maar u moet er vooruit gaan als die jongens, dus op het platteland, vooral in uh, Achterhoek, Drenthe, Overijssel. Als die boerenjongens, die plattelanders, uh, echt storen, dan storen ze ook uh, in hun familie. Dan kunnen die geen televisie kijken, dan kunnen die geen radio luisteren. En het zal hier en daar echt wel voorkomen. En dat moet ook niet, dat moeten ze niet doen. Maar ik denk dat het heel erg mee valt. Ja, maar ook uh, de communicatiesystemen van hulpdiensten zou worden gestoord. Kunt ja, u zich daar iets bij voorstellen? Incidentenpolitiek is dat allemaal. Dat zou, al die dingen zullen wel een keer voorkomen. Maar ik zou graag dat lijstje nou willen zien. Hoe vaak, wel schiphol, dat daar iets in de problemen komt. Of hier vlieg van Twente in het verleden. Hoe vaak wordt een zender weggedrukt. Ik zou dat eens willen weten. Er wordt alleen maar algemene Geslaagd. Hè. We worden weggedrukt. Maar kijk, 100% NL, hè, een Nederlandstalig uh, uh, radiostation is groot geworden door de liefde voor de muziek. Van deze jongens, de piraten, die hebben het Nederlandse lied altijd gedragen. Daaruit voort is ons prachtige Mega stijn gekomen. Daaruit voort is uh, Radio NL gekomen, daaruit voort is 100% NL gekomen. Zij hebben altijd een Nederlands lied gekoesterd. Hm. En nu is het een groot succes. Jan ja. Smit is van Jantje Smit Jan Smit geworden. door deze piraten. Oké, okay. maar um, wat ik niet zo goed begrijp is. waarom moeten ze nodig die eters steeds in? Het is toch het tijdperk van internet. Waarom gaat u niet het internet op grootschalig? Oh, maar dat, dat gebeurt natuurlijk ook massaal. Okay. En zijn er zijn er natuurlijk ook uh, heel veel die. Die wel uh, afgeschrikt worden en dan uh, bij elkaar kruipen en dan samen een, uh, een internetstation uh, hebben. Maar de eter blijft het summum, denk ik, voor de piraat, of niet? Ja, ze heet piraat, hè. Ja. Dat, dat is ook, uh, het blijft ook spannend. Deze wedstrijd is ook spannend. Dus voor een deel, er zijn duizenden piraten nog steeds, hè. En voor een deel genieten ze hier ook wel van, hè? Maar... Ik bedoel, eh, met, met, met geweld komen ze om, ze om wederom de piraten om zee te helpen. En dat zou uiteindelijk wederom niet lukken. Oké, okay. nou, rare jongens, die piraten. Willy Oosterhuis, organisator van het mega-piratenfestijn, dank dat u ons even te woord wilde staan. Dames staan de zaterdag, hè? Ja, oké. Okay. Ja, hoe? oei. oei. <laughs> Ze worden kleiner in omvang, terwijl de crisis allemaal groter wordt. Occupy Amsterdam zwicht voor de druk van de gemeente. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Dik 200 kilometer, een uh, normale donderdagochtendspits... waarin toch wel genoeg te melden is. De A12, Utrecht richting Den Haag. Dus het Blijswijk en Den Haag centrum, 14 kilometer. Heeft te maken met een aandrijding bij Voorburg, onderaan de A12. Op de A13, Rotterdam-Den Haag. Voor knopen Ippenburg, 14 kilometer. Staats van de Vierden vanaf knopen polderplein op de A13 Den richting Rotterdam tussen knopen Liepenburg en Delft-Zuid 5 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht na de aanrijding. Er ligt nog altijd een lading glas op de A16 Breda-Rotterdam. Daardoor in de file, een flinke file zelfs, 18 kilometer. Vanaf knopen Zonzeel tot aan de drechtstunnel. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan beter omrijden richting Rotterdam vanaf knopen Zonzeel. En rijd dan om over de A59, de A27 en de A15. Ten slotte in Limburg. Probleem op de A76 richting Heerlen vanaf de Belgische grens. Een met een vrachtauto. Tussen Stijn en knooppunt ten staat de file 12 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Het verkeer met bestemming Keulen kan vanaf knooppunt de Heide al beter omrijden. Omrijden via Venlo over de A67 en de Duitse A61. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een verrassende ontwikkeling in de strijd om de Franse presidentsverkiezingen. Die worden in april en mei volgend jaar gehouden. Gisteravond maakte François Barou zijn kandidatuur bekend. En daarmee is de strijd om het midden begonnen. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, we kennen Nicolas Sarkozy, François Hollande en Marine Le Pen. Maar wie is deze Barou? Het is een bekende naam hier in Frankrijk hoor. Eigenlijk ook een soort piraat. Omdat hij bij de vorige verkiezingen zo opvallend hoog heeft gescoord. <tie> uh, haalde toen maar liefst 18% van de kiezers binnen en werd daarmee toen derde. Uh, hij heeft een partij opgericht, Modem, Mouvement Democrat in het politieke middenveld tussen de PS van Hollande en de UMP van Sarkozy in. En dus gaat hij proberen om stemmen van beide favorieten weg te kapen. Begon gisteravond eigenlijk meteen al, want, zegt Bayrou, in tegenstelling tot Sarkozy en Hollande ben ik een kandidaat die het land kan verenigen. Je ne raconterai pas d'histoire. Je ne parlerai pas à la France en la divisant. En catégorieën separé, d'âge, de condition sociale of d'origine. Een pays n'avance solidement que s'il avance solidairement. Je ne diviserai pas, je rassemblerai. Nou, je hoort het. Hè? Ik ben de man die mensen tot elkaar brengt. Want, zegt hij, alleen een solidair Frankrijk kan uiteindelijk maar leiden tot een. Solide Frankrijk. Ja. En welke boot gaat hij dan het fanatiekst enteren? Die van Sarkozy of die van Hollande? <laughs> nou ja, als je kijkt naar de peilingen begint hij uh, uiterst voorzichtig. Hè. In zijn campagnespeech probeerde hij gisteravond deze kandidatuur te presenteren als een, soort, als een soort doorstart van die verkiezing uit 2007. Kijk je naar de peilingen dan zie je dat hij op dit moment met 8% van de stemmen op dit moment nog niet in de buurt komt van 2007. Maar... De crisis wordt het grootste thema bij de verkiezingen. De angst bestaat bij zijn kamp dat dat onderwerp leidt bij de kiezer tot zeg maar, een veilige keuze. Sarkozy of op Hollande. En dat Bayrou daardoor geen kans maakt. Afwachten natuurlijk of dat ook gebeurt. Aan Bayrou zelf zal het niet liggen. Die begon gisteravond heel concreet. Hij zei, een van de beste manieren voor Fransen om onze economie te helpen is heel simpel. Koop Franse producten. En zo, dat is nou een voorbeeld van een eenvoudige boodschap waarmee Bayrou probeert straks de kiezers te verleiden. Oké, okay, maar goed, het draait dus uiteindelijk toch gewoon om Sarkozy en Hollande. Strijd tussen rechts en links. Hoe staan ze er nu voor? Nou, Op dit moment wint Hollande uh, van de socialisten. Hè? Maar zoals je weet gaan die verkiezingen in Frankrijk over twee rondes. Uh, bij de eerste ronde, die is eind april. Uh, daar zie je dat Hollande in de peilingen schommelt rond de 32 En Sarkozy haalt een kwart, 25 Maar je ziet de laatste tijd, Sarkozy loopt wel wat in op Hollande. Dat heeft ongetwijfeld te maken met ja, dat hij gewoon vaker in beeld is geweest hè, de afgelopen weken. Met de eurocrisis naast Angela Merkel. Maar toch staat uh, Sarkozy niet op winst. Want er zijn ook peilingen gehouden over die tweede ronde. En daar zie je de twee beste kandidaten, die blijven dan over. En dan zie je dat verreweg de meeste overgebleven stemmen toch naar Hollande gaan. Die wint de tweede de rond ronde met 60% tegen 40% voor Sarkozy. Uh, dus de afkeer van Sarkozy is nog altijd groot onder de uh, Franse kiezers. Voorlopig staat Hollande voor en Sarkozy loopt iets in. Oké, okay, correspondent Rondinker vanuit Parijs. Dank je. Het grootste Occupy-kamp van Nederland, dat op het beursplein in Amsterdam, is gedecimeerd. Waar eerst het hele plein nog vol stond met tentjes, staat er nu nog één in de hoek. Een L-vormige legertent. De demonstranten die aandacht vragen voor de oorzaken van de crisis... hopen zo aan de voorwaarden van de gemeente te hebben voldaan. Op tien uur vanochtend is de deadline, dan komt de gemeente controleren. Jeroen de Jager, onze verslaggever, ging gisteravond al kijken... en registreerde dat de occupyers uit elkaar zijn gedreven.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 De occupiers die het plein hebben geruimd zijn er in ieder geval ontspannen over. Nog even touwtjes springen. Nee, de bocht gaat in. de ja, Zo ging dat nog eventjes door daar in Amsterdam, constateerde Jeroen de Jager. Uh, hoe zit het eigenlijk in Den Haag? Marco Robin Vissen, jij ja, bent er al de hele ochtend vanwege jouw gesprekken met studenten en uh, een docent, economie. Uh, is ja. daar nog iets te zien van de occupierbeweging? Nou, er is hier, heb ik net gehoord, hier in de wandelgangen van de Haagse Hogeschool... ook een heel klein puntje op het Malieveld waar een paar tenten staan. Dat klopt toch, hè? Jazeker, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Heb je in... ze met eigen ogen aanschouwd? Ik heb ze gisteren toevallig nog zien staan. Ja, en de vraag is dan, is er nog ruimte op het Malieveld voor meer demonstranten? Ja, genoeg. Het veld is groot genoeg dus. Maar jij zit er niet bij? Nee, dat klopt. Nee. Jij moet studeren. Ja, inderdaad. En jij ook? Ja, ik ook, inderdaad. Allemaal accountancy, uh, vierdejaars uh, zijn jullie. Ik uh, ben vanmorgen begonnen bij een van jullie uh, docenten, uh, meneer Ten Kamp, docent economie aan de Haagse Hogeschool. En een van de dingen die ik van hem gehoord heb is dat er wel geschiedenis geschreven wordt. Hè? Vanavond weer een belangrijke top. Uh, komt het ook in de economieboeken te staan later? Op nou, lange termijn wel of, uh, deze specifieke top uh, vanavond in de boeken komt, uh, dat valt nog te bezien. Maar het uh, totale evenement als geheel zal zeker beschreven worden in de, in de boeken. Ja, Ik heb vanmorgen uh, onder andere een heel mooi verhaal gehoord van, u, van een Frans uh, arts, hè, de lijfarts van Lodewijk de 15e, die de economie vergeleek met de bloedsomloop van het menselijk lichaam. Kan jij jullie daar iets uh, bij voorstellen? Ja, ik kan me daar zeker wel iets bij voorstellen. Ja, uh... Er uh, zuurstof binnen of geld binnen. Uh, ja. En dat hebben we tenslotte allemaal nodig om überhaupt ervan uh, te kunnen leven. Ja. Ons, uh... En dat er we misschien wel nu sprake is van een klein infarct. Ja, dat is ook wel uh, inderdaad met de crisis en alles. Ja. Ja. Dat, ja. denk ik wel. Nou, dat heb ik van meneer Tenkamp onder andere vanmorgen begrepen. Meneer Tenkamp, ik ga straks. Uh, u geeft het stokje over aan een van uw collega's. Ja, ik, want denk, ik moet uh, nog wat opsteken. Ik geef het stokje over uh, aan de heer Mooyman. Dus uh, ik zou uh, voorstellen dat u uh, zo dadelijk uh, bij hem in de les uh, gaat kijken en uh, polshoogte neemt. Meneer Mooyman, die staat met een verontrustende stapel papieren onder zijn arm. Moet het, moeten we dit allemaal doornemen zometeen? Nou, u heeft uh, het huiswerk niet hoeven te maken. Hoor. Maar de studenten <laughs> hebben het hopelijk wel gedaan. Dus uh, u hoeft het niet door te nemen. Welk vak hebben we zometeen na negenen? Administratief oorlog. Organisatie en de controleleer. En, zeg dat nog eens. Administratieve organisatie en controleleer. Administratieve organisatie, ben jij daar goed in? Nou, gaat. Oh, dan kom ik niet naast jou zitten. Ben jij daar goed in? Redelijk. Oh, bijna. En jij, John? Zeg het eens. Ja, acceptabel zou ik zeggen. Ja, acceptabel. <laughs> nou, dan ga ik wel even naar jou zitten. En dan gaan we proberen of ik er van meneer Mooiman uh, iets... Uh, meneer Mooiman die fluisterde net aan mij. Ik heb de oplossing voor het, voor het probleem. Maar dat gaan we na negende behandelen, hè? Graag. Ik wil dat graag wereldkundig maken, mijn oplossing Oké. Okay. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik maak aantekeningen. Heel goed. Mark Robin Visser en wij gaan zo ook aantekeningen maken. Want wij spreken met Frans Andriessen, oud-minister van Financiën en oud-eurocommissaris. Even kijken wat voor oplossingen hij heeft voor de eurocrisis. Blijf luisteren.